4 uur, de Wit met het NOS-journaal. De problemen met pinbetalingen in winkels zijn opgelost. Dat zegt het bedrijf Equens, dat alle elektronische transacties verwerkt. Volgens het bedrijf was de oorzaak een hardwareprobleem dat vannacht ontstond. Daardoor hadden klanten van verschillende banken vandaag problemen met pinnen en dan vooral rond het middaguur. Zo'n 30% van de transacties in winkels werd geweigerd. In Amsterdam en Rotterdam hebben betogers van de actie Occupy in een protestmars door de stad gelopen. Aan Occupy Rotterdam deden ongeveer 100 betogers mee. In Amsterdam demonstreerden een paar honderd mensen. De mars in de hoofdstad ging van het beursplein... dat al een week bezet wordt gehouden door betogers... naar de Nederlandse bank. De actievoerders droegen spandoeken en skandeerden leuzen. Net als de Occupy-bewegingen in andere westerse steden... is het protest gericht tegen misstanden in de financiële wereld... en de invloed van banken op de politiek. In zijn woonplaats Florence is de voormalige tribunaalrechter... Antonio Cassese overleden. De Italiaan was in 1993 de eerste president van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag... en bleef dat tot 1997. Later leidde hij het internationale onderzoek naar oorlogsmisdaden in Darfur. En twee jaar geleden werd hij benoemd tot eerste president van het Hariri-tribunaal... dat de moord op de Libanese oud-premier Hariri onderzoekt. Cassese legde deze maand om gezondheidsredenen zijn functie neer. Hij leed al een tijd aan kanker. Volgens het Hariri-tribunaal verliest het internationale recht... met de dood van Cassese een van zijn pioniers... Antonio Cassese is 74 jaar geworden. Het KLPD onderzoekt of de politie zelf een file heeft veroorzaakt... waarop twee vluchtende benzinedieven vanochtend inreden. Daarbij viel een dode een inzittende van een stilstaande auto. Het gebeurde op de A2 bij Apkoude. De benzinedieven waren in Culemborg van een tankstation weggereden zonder te betalen. De politie achtervolgde hen... en daarbij werden verschillende politiewagens meerdere keren door de dieven geramd. Na het weer, veel zon, het is een graad of elf. Ook morgen droog en zonnig en iets minder koud. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie file op de A1. Amersfoort-Amsterdam tussen Bussum en Muiden, 7 kilometer. A9, Amstelveen-Alkmaar voor Aker Sloten, 3 kilometer na een ongeluk. De A12, Arnhem-Utrecht tussen Velenaal West en Maaren 4 kilometer. Op de A28, Zwolle-Amersfoort tussen Amersfoort en klappert Hoevelaken, 3 kilometer.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 Ga naar erdivisalife.nl slash tiendaagse en je hebt het. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaar online rekening met een rente van 2,9% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Kijk dit weekend onder andere naar Ajax Feyenoord, Groningen Twente en Vitesse PSV. Ga naar erdivisalife.nl slash tiendaagse en je hebt het.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 Leuk, Ernst Daniel Smits zit hier aan tafel. Die smeert zijn stem. Uh, die, die doet een stemoefening. Doe je dat ook Nee niet? hoor, nee, nee, nee, nee. ik heb vanavond ook voorstelling van mijn eigen meestelijk klassiek. Een leuke, om um, jonge mensen met klassieke muziek in aanraking te laten komen. In, de, in Steenwijk, in de Meente. Dus moeten nog een eindje rijden straks. Ja, ja, ja. En, en doe je dan in de auto wel als al stemoefening? Nee, eigenlijk niet rustig. Ik, ik, ik, ik zing al dertig jaar, ik weet dat het er gewoon wel zit. Dus het, het komt wel goed. Een uurtje voor de voorstelling begint een beetje op te warmen, ja. komt allemaal goed. En we en, en, eens horen, hoe, hoe klinkt het dan, als we daar vanavond zouden zijn? Oh, ja. uh, Um, ja, uh, goeiedag, joh, <lacht> In de auto zit je dan steeds zo... Om... Ja, oe. Als je je stem helemaal van boven naar die kopregister... Naar je bosregister dus kunt trekken zonder dat je die overgang niet door. Ja. maar. O, o, o, o, o, o, o, o. dan zit je helemaal onderin. En dan denk je: oh, het is egaal, er zit er geen breuk in. Gaat goed vanavond. Dan gaat het goed. <tus> dus ja, het is ja, heel simpel. Ja. Dus als u vanavond op weg naar Steenwijk. <tus> ja. iemand uh, een beetje een rare beweging in de auto ziet maken. Dan ja. weet u wie het is. Ik me Goed, al. ja, ook aan tafel Rinske Wels. Want uh, straks, uh, Rinske, Hallo. je bent uh, van, van trouw... maar je bent ook een beetje van ons, uh, cabaret-deskundige. Uh, ja. Gaan we straks over de Polifinario hebben. Die, die prijs die uh, morgen wordt uitgereikt in de Kleine Comedie. Uh, verbouwt de Kleine Comedie? Ziet er mooi ja? uit. Ja, ze waren natuurlijk aan heel veel voorschriften gebonden... omdat het een monument is. Maar ze hebben echt geprobeerd om uh, ja, die kleine ruimte... want de Kleine Comedie blijft toch de Kleine Comedie. Ze ja. kunnen er geen grote komedie van maken. Maar ze hebben het heel mooi gedaan met veel open stukken een vide en een loungebank uh, die uitkijkt op de Amstel. Dus uh, dikke pluim voor de verbouwde kleine comedie. Goed zo. Vrienden en collega's, die brengen aanstaande woensdag hier in Carré... een eerbetoon aan opera-ster Christine Deutenkom. Uh, dit jaar werd Nederlands enige echte diva 80 jaar... De avond wordt gepresenteerd en uh, is een idee ook van zanger Ernst Daniel Smit. Um, het, kun je dat zeggen? Nee, Nederlands enige echte diva. Ja, daar, daar, daar verschillende meningen natuurlijk. Over. We hebben Greef Brouwenstein gehad. Ja, Ellie Ameling. van de Lucht, sorry. Al die Ellie Het beperkt zich wat meer tot de liedkunst, tot he, het oratorium. Natuurlijk, of zij heeft Mozart dingen gedaan, daar gaan we niet om. Maar de carrière van Christina is eigenlijk niet te vergelijken. met... De enige die daar nu in de buurt komt, is natuurlijk even Maria Westbroek. Ja, ja. Die als eerste trouwens zich meldde om te zeggen: ik wil absoluut meedoen. Dat geeft wel aan hoe groot Christina geweest ja, is. Ja, fantastisch. Nog steeds is Christina in het buitenland, en met name in Amerika... en de Zuid-Amerikaanse landen een hele grote naam. Ja? Ja, koningin van de nacht is tot op de dag van vandaag onovertroffen. Er is niemand in de wereld die een koningin van de nacht... zo ooit gezongen heeft en kan zingen tot op de dag van vandaag... als Christina duurde komt ooit. Leuk. Ze heeft gezegd, het zit niet aan de hoogte. Het zit niet zo... Weer wat voor... ah, weet je wat, dat is zo moeilijk gedoe. Mm -hmm. Daar zit het niet in. Het zit in de lage tonen. Laten we, dus, laten we even luisteren. Daar hebben we een opname oh, van. Oh, dat is mooi. Alsof het er ook geen enkele moeite ja, precies. kost. Maar je zegt dat. Een... Je hoort je hier hoort een dramatische coloratuur Je hoort geen coloratuurs, je hoort een dramatische koor. Dat hele lijf zit onder die coloratuur. Waanzin. Ja, ja. Echt totale waanzin. En, en dat is. Iets wat haar, ja, in de 60 jaar brak ze daar gigantisch mee door. Ja, hoe merk je dat ze nu nog steeds in, in, in zoals je zegt, in, in Latijns-Amerika... Ik, ik heb me dat laten vertellen is. door haar voormalige agent Pieter Alfrin die, mm -hmm. die ook meegeholpen heeft dit allemaal van, tot stand te brengen. Ja. En die zegt nog steeds, als je naar San Diego gaat, naar San Francisco... nog steeds als je nu, we hebben daar geen geld voor gehad... want ja, het is allemaal een particulier initiatief geweest... nog steeds als je Domingo zou bellen... Wauw. Pasito Domingo. Als, ja, Pasito ja. Domingo. En, uh, Jerome Hines is een hele grote uh, bas. Die heeft een boekje gemaakt met zijn 30 of 40 favoriete zangers... en heeft ze naar hun techniek gevraagd. Dat is een super interessant boekje. En wie staat daarin? Christina Deutekom. Uh, onze onze Christina. In de tijd van Callas, in de tijd van Tibaldi... in de tijd van Renata Scotto, in de tijd van John Sutherland... staat daar een meisje uit de spa Ja. He, en dat is ook gelijk het drama wat erachter zit. Want mensen blijven altijd praten over dat meisje uit de Spaan Dat dus is dan... niet waar. Het is een grote werelddiva, Christina Deutekom. Maar dat maakt het dan toch juist extra groot? Dat ja, is toch juist dat is leuk al... om dat te vertellen. Dat weet, ja, dat is soms wel leuk, maar als het daar maar niet in blijft hangen. Ja. En ik heb er al het gevoel, en daarom hebben we ook tot dit feestje besloten. dat Nederlanders niet goed omgaan met sterren. He, bedoel, we, we hebben dan een hypecultuur, dan op een gegeven moment dan zitten we werkelijk tot onze elleboog in ieders eindel dan. Maar in principe. Ja. <laughs> de grote sterren die. Wat het mooie. Ik, we hebben ik alles zo kort tijd bij de dat is zo zonde. Ik heb Man, zoveel te We hebben dus het tijd. Dat, dat is Christina, ja. Christina, Christina is. Wat Christina zo bijzonder maakt, is haar houding ook. Hè? Haar, wij, wij zijn allemaal product van onze tijd, van de hype en van de buitenkant. En van, wij moeten in de bladen staan, anders weten mensen niet hoe belangrijk we zijn. Heeft zij nooit gehad. Zij is honderd keer uitgenodigd bij presidenten. En ze is gewoon nooit gegaan. Ik heb geen zin. Ik ben een zangeres. Ik, uh, ik ga niet zitten pootjes geven. Ik moet morgen weer zingen. Ik heb mijn rust nodig. dag iedereen... En nog tot op de dag van vandaag, als je haar vraagt bij een interview van. Christine, daar stond je voor het eerst in de Metropolitan op in New York. Was, was wat je ging niet nerveus? Wat ging er door je heen? Ja. Was, was je niet nerveus? Nee, waarom? Ik kon mijn werk doen. Ik sta daar en ik doe mijn werk en voor de rest is alles onzin. Ja, dat is mijn houding. Dat gooit je zo terug naar waarom je eigenlijk zelf ooit met zingen begonnen bent... Om, omdat je daar zo van houdt. Ja, en, en al die je, onzin erbij. Is, is, is, is er voor jou ook een voorbeeld geweest? Ja, bent absoluut. Van een hele andere. Ik, heb, ik weet nog heel goed, ik studeerde een consultorium in Amsterdam... eind 70-ger jaren. Ja, het is al heel lang geleden, sorry, voor de Golfoorlog. En toen um, kroop ik onderbij bij de Stad Schouwburg. Had je een, heb je, als je het bijna was achter bij de Stad Schouwburg, de oude. Ja. Hè? Ja. Dan had je daarboven, staat de portier iets hoger. En als hij slim was, kroop je er onderdoor. Ja. En dat zag hij niet. Maar dat ja, ja je er had er niet gang, door ja. dat hij daar een spiegel had hangen. Dat hij dus wel wie <laughs> niet was. En op een gegeven moment kroop je eronder door. En op een gegeven moment hoor je vlak bij die deur. ging de zoom, dan ging de deur open. Had hij je dus wel gezien. Maar hij liet je heel mooi binnen. En dan sloop ik in een van de, van de voorstellingen aan de zijkant in een heel donker gat. En dan stond ik op toneel. Stond daar Christina Deudekomst, stond dat Jan Derksen, stond daar Pieter van den Berg. Onze grote Nederlandse zangers. Uh, uh, Adriaan van Limt. De fine fleur van de, zeg maar de 70e, 80e jaren van de Nederlandse opera stond er te zingen. En ik mocht daar naar kijken. En ik stond daarbij en ik zat alleen maar: hoe doen ze dat? En waar kijken ze nou? Waar letten ze op? Al die... Ik heb zoveel geleerd. En het is, het, zij zit voor het leven in mijn hart gebakken. Yeah. En dat uh, ja, heeft ook te maken met het feit dat toen ik net in Nederland terug was, het zal was midden 80e jaren zijn. Naar verblijf in Duitsland. En toen deden ik concerten bij het... Uh, zouden we nieuwjaarsconcerten gaan doen in het Overijssel? En toen zegden ze twee dagen van tevoren af... was mijn kans om groot uit te pakken naast de diva. Wegkans. Ja, ja. <laughs> Story of my life. Ja, tussen 63 en 86 was haar carrière. En ja? uh, toen is ze gestopt vanwege uh, een hard, hartproblemen. al hartproblemen, veel, ja. Ja, ja. En uh, zwakke gezondheid heeft heel veel van zichzelf gevergd. Is altijd ontzettend goed be begeleid door een man Jacob. Een schat van een man die die twee waren. Dat is een droom om te zien. Hmm. He, dan, dat, het is zo verterend om deze mensen nou in buitenvelden op te zoeken op een fletje. Hoe hij zo liefdevol voor haar zorgt. Het, is een, het, het zou een film kunnen zijn. Ja, ooit toen ze werd gevraagd of ze het optreden miste. Toen, toen zei ze het volgende. Oké. Okay. Oh nee, absoluut niet. Ik ben blij dat ik er vanaf ben. <laughs> dat is Christina. Dat is wel geweldig. He, want uh, ik ga ook een dood enkele keer ga ik naar mensen die ik coach ga kijken. En dan heb ik dezelfde vlinders in mijn buik. En, en, en, en, en, en, en dat laat gewoon mijn gezondheid niet toe. Ja. Ik lig daar drie nachten van wakker. En, en dus ik heb alleen maar leuke dingen dat ik het niet meer hoef te doen. Ja, dan heeft ze het nog lang volgehouden, 23 jaar. Dus je denkt dat het dus ja. zoveel moeite in feite kost en zoveel inspanning en stress. Ja, maar het heeft niet zozeer te maken dat ze nerveus was of zo, of, of misschien in de stress. Maar het heeft met haar opvatting van het vak te maken. Ze wilde altijd 100% kunnen geven. En er zijn natuurlijk dagen dat je eens een keer niet 100% goed bent. En dan moet je weer drie, vier lagen dieper in jezelf graven hm. om die 100% op te graven. Maar dat kost energie en dat gaat ten koste van je constitutie. En dat is bij haar gebleken. Dat is pijnlijk gebleken. En ze heeft op latere leeftijd nog een hele mooie... wat mij betreft rijpe cd over drie Regina's. De drie grote koning uit, koninginnen uit de Belkanto. Maria Stuarda en, en nog een paar. En uh, ja, daar hoor ik een hele rijpe deutekom. Een, een deutekom die, die, die, die weg is van de stress van het, uh, ja, van het optreden. Ja. En, en, en Sommige... Hebben daar opmerkingen op gehad. Ik vind het een ongelooflijk intelligente cd. Ja, even over dat, dat het feestje van de, van de ko ja. komende week. Uh, uh, uh. Ze is er zelf bij, maar je laat haar niet op het podium. Nee, nee 26 oktober is het, uh, het gaan om 7 uur s'avonds. En dat uh, ons ongelooflijk verblijd heeft, is dat Koninklijk Huis een afgezand heeft gestuurd. In, uh, in de persoon van prinses Margriet... Die het wil wonen om aan te geven voor wat het belang van deze dame voor onze muziekcultuur nee, geweest is. Dus ik ben daar super blij mee. Ja. En uh, ja, nou kun je haar natuurlijk wel opvoeren op het toneel. Ten eerste zou er weer stress voor haar opleveren. Ja. Alles wat te maken heeft met performance op dit moment kan ze niet aan. Ja. En. Ik kan daar alleen maar gelijk in geven. Wat, het is een groot feest. Het is een feestje. Maar het heeft natuurlijk altijd weer dat beetje officiële karakter... omdat allemaal collega's komen. De hele zaak zit vol... En langzaam begin bij haar de stress een beetje toe te nemen. Dat moet niet gebeuren. We willen haar op haar gemak stellen. Dus, dus ze zit kon, gewoon in de, ze de, de, de, de loge. loge. Ze ja. komt samen met de prinses op. Ze gaan lekker zitten met haar man hand in hand. Gaat ze genieten hm. van Eva Maria Westbroek. Van Mini en Maxi die een speciale act voor haar komen doen. Van de drie van, tenoren, hè? van de Van de van drie baritons, baritons. Van, ja. van, van, van uh, Charlotte Maggiorno, een ja. van onze grote Nederlandse sterren. We hebben uh, Harry van der Plas die komt. Er is een prachtig Italiaans klinkje uit het uh, Noord. Prachtig programma. En voor wereldprogramma. Sorry, slot. ik ben erg uit. Ik wil tot slot nog even, om, om haar stem dan toch nog te laten oh, horen... Ja. iets wat je zelf had uitgekozen. Armida. Armida. Armida. Als je Supraan deze rol toebedeeld krijgt, dan lig je gewoon drie maanden lang wakker in bed. Ik denk, als ik dit moet gaan doen, dan ben ik kapot. Dan ga ik ja. nooit redden. En zij doet het. Klinkt alsof Moeteloos het op een slofje gaat. Naast, ja. Ze heeft er beren hard op gestudeerd, kan ik je verzekeren. Ja. Prachtig. Aanstaande woensdag zit ze in de koninklijke loge. Ja. Kijkt ze naar dat uh, gala geheel en aangewijd. Uh, Christina je Dankjewel, Ernst, Jij Jij, dankjewel voor de aandacht. Ja. Uh, zullen wij muziekje draaien? Zullen we R.E.M. draaien? R.E.M. gaat uit elkaar. Michael Stipe en zijn mannen die stoppen ermee uh, over een tijdje. Maar er is wel een nieuwe single uit. Laten we daar even naar luisteren. We We all go back to where we belong. De laatste single in 30 jaar van R.E.M. Het staat op, uh, op een dubbel CD, afscheid CD. Part lies, part hard, part truth and part garbage. 1982, 2011. 2011, nou, dat is een mooie overgang, vind ik zelf. Het is nog steeds 2011. Het is nog steeds 2011. En uh, we gaan het hebben over de Pulifinario 2011. Er zijn weinig prijzen in Nederland met een vreemdere naam dan deze. De Pulifinario. Morgen wordt hij weer uitgereikt aan de cabaretier... die de beste voorstelling van het afgelopen seizoen maakte. Vraag is natuurlijk nog even wie hem wint. Daarover uh, blik ik vooruit met de cabaretier-recente cabaret Rinske Wels... Even heeft de, de, de, de oorsprong van de, van, de, van de naam van de prijs... voordat we het ja, over de me Ja, leuk, hè? Laten, ja? we, laten ja, we het graag. luisteren. Ja. Hoort u nu een hele bijzondere vogel? De polifinario. De polifinario. Kroet! Kroet! En tenslotte hoort u... de Kroet! Dat blijft toch goud? Ja, en dan moet je je voorstellen, Tony Hermans had dan echt zo'n helemaal op. Geweldig. Ja, ja. De, de, uh, ja, jij ziet veel voorstellingen omdat je in trouw uh, schrijft over cabaret. Is dit een, een goed jaar geweest? Nou ja, ik, ik heb het deels niet meegemaakt omdat ik... Uh, met een, uh, een Ja, ik heb een kindje gekregen. Mm. Maar uh, ik heb het juryrapport gelezen. Daarin zeggen ze wel dat het een goed jaar uh, was. Ondanks dat zijn er maar vier nominaties. Dus dat vind ik dan beetje raar, maar goed. Ja, je kunt bijna niet anders dan zeggen dat het een goed jaar is. Ja, uh, ja er zijn altijd... Als je terugkijkt naar de nominaties van de polyfinale over, over de afgelopen jaren... is het wel altijd een beetje hetzelfde clubje dat uh, genomineerd raakt. Oh ja, is dat zo? Nou ja, die, zo de, de mannen van Neur zitten er vaak bij. Mark-Marie Huibrechts, mm -hmm. Wim Helzen, uh, ja, de jongens van uh, Schudden, ook nu weer genomineerd. Dit is hun derde nominatie. Aha. Dus uh, ja, die zitten dan toch wel een beetje in de top van het cabaret. Schudden is een beetje de, de, de, een beetje de Anita Witsier van, uh, van de politie. Ja, of de Joop Zoetemelk, ja. of hoe je het maar noemt. Ja. Maar ja, ze hebben nog kans. Hè. ze wie kunnen wie is morgen Sinds gisteren weer. Sinds gisteren ook, ja. weer, ja. Uh, voor we het over de kans hebben, we, uh, of we hebben Burs gaan uh, hebben... Uh, laten we even luisteren naar een uh, compilatie van de genomineerden. Jullie zijn er, ik ben er. Maar wat misschien ook wel het belangrijkste is, ik ben er. Dat, is mooi, hè? dat vind ik mooi, Dat vertel je een grapje en ik komt er lachen. Deze financiële crisis is de schuld van de mannen. Het zijn de mannen die elkaar de baantjes hebben toegeschoven. Het zijn de mannen die elkaar de bonussen geven. Het is de schuld van de mannen. Als wij vrouwen de baas waren geweest van de banken, was er nooit een crisis gekomen. Is goed, hè? Ja. Want dat denken vrouwen echt. Ja, het zijn gewoon allemaal angsten uit je kindertijd. En ik weet dat, want ik zit er zelf middenin. Ik heb een nieuwsbrief gelezen, Er zaten niet echt hele moeilijke woorden in. Vertrechtheid, dierentuin, uitzwaaien en aankomst, Tijd. Toch telde ik, zeven taal en schrijven. Ja. Kijk, dan, en dan merk ik wel zo'n je die even de rode stift pakt, een paar streepjes zet, de briefje terugstuurt naar school met de tekst Oh, volkom Eerlijk is eerlijk, wat hebben we gelachen? Hè? Ja, even, even kijken, want wie, wie hoorden wij nou in welke volgorde? We uh, begonnen met schudden. Ronald Goedemond. Oh, Goedemond hoorde je eerst, daarna ja. hoorde je Lebbis en uh, daarna schudden en als laatste Diederik van Vleut. Ja, laten we, uh, we beginnen eventjes aan het begin uh, met, met Ronald Goedemond. Binnen de lijntjes heet zijn dus zijn voorstelling. Uh, groot talent wordt hij genoemd. Enorm, ja. groot talent. Ja, hij heeft de gave om je te laten huilen van de lach. Hij kan grap op grap op grap stapelen en je komt niet meer bij. Maar als je goed naar hem luistert, dan zit daar een beetje een, een wereldvreemde jongen onder. Die eigenlijk ja, veel angst, of nou, angst heeft voor het leven, maar die het leven ingewikkeld vindt. Ja. En die soms heel eenzaam is en uh, liefdesverdriet heeft. Of uh, ja, dat vind ik een mooie kwetsbare... Uh, Deel wat er ook altijd bij zit. Ja, moet niet elke cabaretier dat hebben? Dat die een beetje wereldvreemd naar de wereld. Voor mij Want anders heb je geen inspiratie. Dat, dat is ook wel zo. Nou ja, sommige mensen kunnen gewoon vertellen over. Ik, ik sprak laatst Herman van Veen en die zei: Ja, bij mij rijdt het allemaal niet verder dan het pad. Dus gewoon huistijnen en keukenverhalen, zal ik maar zeggen. Ja, goed. Ronald Goedemond dus, binnen de lijntjes... de eerste genomineerde voor die polyphenario. Dan hebben we uh, uh, als tweede... Uh, uh, Lebbis. Lebbis, branding. Uh, hij zo lekker boos, die jongen. Hier. Ja, die kan zich ontzettend boos ja. maken. Ja. Zo boos dat hij sterretjes gaat zien, vertelde hij wel eens in een interview. Dus het is een oprechte woede. Uh -huh. En dat maakt hem ook heel geloofwaardig. Hij is natuurlijk al, al jaren bezig. Eerst met Dolf Jansen en nu de laatste tien jaar ongeveer solo. Ja. En ja daar zit een stijgende lijn in. En, uh, ja, echt een heel geëngageerde stand-up comedian ja. eigenlijk. Die ons voortdurend aan het denken zet van waar ja. zijn we eigenlijk mee bezig. Ja. Toch? Ja. Uh, dan uh, hadden we als derde hoorden wij... Um, Schudden. Uh, Schudden. Die, dat is dat duo wat je al noemde. Emile de Jong en Noël van Santen. Ja, die zijn ook al, al jaren bezig. zijn een beetje begonnen als twee jongens die uh, heel fysiek cabaret maakte. Een beetje ja, met, met leuke elementen. Twee PVC-buizen over je arm schuiven... en dan ben je in een Playmobil poppetje, dat soort dingen. Ze hadden ook een grandioze bobsleigh-act helemaal in het begin. Maar ze hebben zich gaandeweg ontwikkeld tot... Ja, ook uh, echte cabaretiers zou ik bijna willen zeggen. Met oog voor de schrijnende menselijke, intermenselijke uh, problemen en fouten die je kunt maken in het leven. En daar hebben ze nu ook weer een prachtige voorstelling over ja, gemaakt. Okay. Schudden. Noorderzon heet die voorstelling. Ja, Diederik van Fleut. Ik moet bekennen, dat is de enige die ik zelf gezien heb. Vond ik echt prachtig over. over... Die voorstelling heet, daar werd wat groots verricht. over zijn oom, uh, die ooit een koffer met, met, met foto's die en dergelijke autoom ja. heeft achtergelaten. En daar heeft hij een voorstelling van gemaakt. Ja. Die, die heb je ook gezien? Ja. Wat vond je ervan? Ja, heel erg mooi. Heel indrukwekkend. Mm -hmm. Ja. ja. Dat is, dat, dit is gewoon... Ja, Diederik van Vleuten is iemand die... Ja, heel... Ja, bijna intellectuele manier cabaret bedrijf, je hoort het ook, hè. Een briefje van school <laughs> uh, wat thuiskomt, dat ja. gaat gewoon retour met de rode pen. Ja. Ja, dat is Diederik van ten voeten uit. Ja, Zo is hij. Een beetje school. Maar, ja, ook ja. van ja. Jan Boerstel uh, grotendeels. Ja. Een uh, beetje schoolmeesterachtig, maar het wordt nooit saai. Hij kan echt zo vertellen dat je aan zijn lippen hangt. Zijn eerste solovoorstelling. En nou, dat. Die, dat uh, Erik van Meijswikkel en hij uit elkaar zijn gegaan. Erik overigens die binnenkort met zijn eerste solovoorstelling Ja, komt. Erik gaat ook morgen een lofrede houden. Want alle genomineerden krijgen een, uh, iemand die ze een pluim alvast in de, in de bibs steekt. En mm. Erik gaat dat doen voor... Uh, voor Diederik van Vleuten. Goed, nou, dit zijn de genomineerden. En morgen weten we wie uiteindelijk gewonnen heeft. Uh, mis jij nog iemand bij deze genomineerden, overigens? Ik heb uh, Freek de Jonge gezien, Neven. Heel, heel erg mooie voorstelling. Heel, uh, ja, mooi poëtisch, geraffineerd opgebouwd. Ja. En ik mis eigenlijk uh, een beetje een dwarse cabaretier, Micha Wertheim. Oh, en waarom, waarom zou die er niet bij zitten, denk je? Nou, ik kan me zo voorstellen dat hij te controversieel is voor oh, een jury. Oh, dat kan ook nog bij cabaretiers. Je, dat maar je, ja, je, je zit in een jury. Hans, zit jij wel eens in een jury? Ik zit wel eens in een jury. Dan weet je hoe het werkt. Je moet consensus vinden. Ja. En daar, dan is zo iemand misschien te heftig. Goed. Jouw persoonlijke favoriet? Nou, ik gun het iedereen uiteraard. Tuurlijk. Uh, maar ja, de jongens van Schudden... die maken zulke mooie uh, grappige, poëtische voorstellingen... en nog ja. steeds ook heel uh, fysiek. Ja. Die zijn nu voor de derde keer genomineerd... Die mogen hem wel krijgen, maar ik, ja, okay. uh, Diederik zou ook een goede kans ja, hebben. Ja, zou, dat zou ik erg leuk vinden, omdat ik de enige is enige <laughs> die ik gezien heb. We gaan, het, uh, we gaan het merken morgen. Morgen is de uitreiking van die Polifinario en ook de Nederlands Hoopprijs voor de jong talent in de kleine comedie hier in Amsterdam. Dankjewel Rinske. Dit is Opium. Cornel Maas, gisteravond hier nog uh, op de grote vloer van Carré... bij de presentatie van het uh, Televisiergala. Even hoor, hoe ging het? Wat vond je er zelf van? Uh, van de Uitslag bedoel je? Of van de, van de hele avond? Nee, Doen ze net flauw. Net van je, je eigen prestatie. Maken. Wat vond je ervan? Ging het lekker? Ach, dat laat ik lekker aan anderen. Hè. Oh. Die... Ja, maar je moet er toch een Lijkt gevoel over wel. hebben? Van, van, van, was je tevreden? Of dacht je van ah, het kon beter? Of, uh... Uh, nou, zeg jij er wat over, zou ik zeggen. Ik nee, ga het zelf evalueren. Nou Oké, okay, dan niet. Ik vond dat je het heel goed deed. Oké, do. Goed. En, en dan over uh, uh, uh, vanavond uh, op je televisie. Uh, ja. Je hebt onder andere Sarah Kroos, heb ik begrepen. Dat vind ik erg leuk. Mm. Juist, In het kader van het Cabaret. Van de televisie naar de kunsten. Ja. Sarah Kroos die, uh, uh, heeft een nieuwe voorstelling... voor de Leeuw die uh, binnenkort een première gaat. En een boek, Doorkijk. Het hmm. zijn nogal tragiconisch, met een nadruk op tragisch... doorkijkjes van levens van mensen... die zij portretteert. Dus er zijn eigenlijk de verhalen achter die mensen. En het zijn bijna allemaal portretten van mensen... die een beetje buiten de wereld zijn komen te staan. Einzelgängers, die uh, het contact met anderen verloren hebben. Uh, mooie verhalen zijn dat. En daar spreekt zij over. En... Marcel van Damme is er. Marcel van Damme? Die kunt het spelen trouwens, voor het te noemen. Marcel van Damme is geen kunstenaar, maar zijn vrouw is dat wel. En hij raakte ooit zo in de band van een, een werk van Lisitsky, een Russische kunstenaar in het Van ja. Abbe Museum, dat hij haar ongeveer gesformeerd heeft nou ja, om dat na te maken. Dat is gebeurd, dus is een, een object heeft zij gemaakt dat nu trouwens ook in bruikleen in het Van Abbe te zien is. Ja. En daar spreken zij samen over. Leuk. En, en uh, verder? Vinden... Ja, en, en uh, Michiel Boslap, dat vind ik erg leuk, want die heeft een uh, ongelooflijk mooie cd, heeft hij uitgebracht. Ja. He? Je komt te klein, door zo'n door, door zo buismat geïntroduceerd, een ja. heel klein, mooi uh, riedeltje spelen en aan het eind uitgebreid van de uitzending, zoals altijd. En het gaat helemaal niet over de televisiering, dus het scheelt ook weer. gaat het helemaal uh, niet. Was jij tevreden met de keuze hebt wie de won gisteren? Uh, nou, ik vond het een beetje jammer. Ik had, ik had het uh, de mol erg gegund. Ja. B nou ja, ik bedoel dat niet. Johnny uh, de Mol bedoel, de mol bedoel ja. ik niet. Of uh, Linda, maar uh, ik bedoel uh, gewoon inderdaad. Of John, uh, die andere John. Uh, nee, uh, wie is de Mol? Die, die waren alweer de keer. Ik had het idee dat het een erg Nederlandse keuze was. Namelijk de keuze voor de Underdog ook. De gala vond dit er in glammer. En mensen hebben gewoon gedacht: haast, ze kunnen we ons allemaal wat. De stemmen voor het programma dat. Uh, uh, dat juist Glitter Glamour een beetje van zich afschuift. Ja, en, en, en ook de, de, ja, toch die, die, die tv-kanon dat dan uh, man bij het hond, met alle respect. Maar dat dat dus gekozen wordt tot het programma van afgelopen 60 jaar, het zal wel. Ja. ja, nou dat vind ik ook. En bovendien, ik geloof niet eens dat er zo heel veel stemmen zijn uitgebracht... maar dat is natuurlijk raar als je een heel jaar lang de boel oppompt. Ja, anderen zeiden het ook al in je programma eerder. Ja. Uh, zo opkomt met verkiezingen in al die categorieën. En dit komt er dan uit. Ja, en haalde de eindlijst niet eens. Mm. Net als ABA van Dis, net als Pia Janssen. Maar een paar andere voorbeelden te noemen. Of voor mijn part, uh, zo is het toevallig ook nog eens een keer. Maar ja, Man heeft is een goed gemaakt programma. Maar heeft niet de geschiedenis bepaald. Nee. En is ook niet het meest beeldbepalend. En bovendien een Vlaams format voor Regine. Ja, nog. ook dat nog. Vijf over half nou ja. elf. Vanavond opium op televisie 1. op Nederland yes. 2. Kornel, veel plezier. Dank je wel. Jou, dank, hoi. Dag, Rinske, jij bedankt. Uh, volgende week zijn we er weer vanuit Amstel van van Carré. Dat met onder andere muziek van Kim Hoorweg. Leuk, u bent uh, van harte welkom om de uitzending live bij te wonen. Uitzending terugkijken kan ook, opiumradio.nl. Uh, Opium@avro.nl is ons mailadres. En twitteren kan dus ook, hè, heb ik gezegd. Zo dadelijk eerst uh, op Radio 1 Sport. Henry Schut met het uh, Sportforum. Fijn weekend nog. Opium. Avro. Radio 1. Het NOS Journaal. Griekenland heeft veel meer geld nodig dan eerder gedacht. Om een faillissement af te wenden moeten de euro voor minstens 250 miljard euro aan noodledingen uitkeren. staat in een vertrouwelijk rapport van de Europese Commissie, de ECB en het IMF. In het oorspronkelijke plan van afgelopen zomer was sprake van een bedrag van 109 miljard euro. Occupy-betogers hebben vanmiddag in Amsterdam en Rotterdam in een protestmars door de stad gelopen. De grootste was in de hoofdstad, daar deden een paar honderd mensen aan mee. Het Occupy-protest is onder meer gericht tegen uitwassen van het kapitalisme. Het pinverkeer heeft tot halverwege de middag problemen gehad. Dat kwam door een hardware-storing bij Equens, het bedrijf dat de elektronische transacties verwerkt. Het probleem ontstond vannacht. Zo'n 30% van de transacties in winkels werd geweigerd. En Unilever-topman Morris Tabaksblad gaf het Nederlandse bedrijfsleven een maatschappelijker gezicht. Dat heeft minister Verhagen gezegd in reactie op het overlijden van Tabaksblad eergisteren. Hij doelde ermee op de commissie Tabaksblad, die een code opstelde... voor onder andere een meer verantwoorde beloning van topmensen in het bedrijfsleven. Morris Tabaksblad is 74 jaar geworden. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Houbert. Het is vandaag een prachtige dag met heel veel zon. Het kan nu eigenlijk niet ontgaan zijn. De onbewolkte hemel heeft wel als keer zeiden dat het vannacht weer fris gaat worden, want het koelt af een graad of drie gemiddeld. In het binnenland iets kouder en lokaal kan er ook een vorst aan de grond ontstaan. Morgen is vergelijkbaar aan vandaag, al wordt het wel wat zachter, zo'n 11 tot 14 graden. In het zuidwesten kan in de middag wat sluierbewolking ontstaan, maar het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. En ook maandag wordt het een prachtig zonnige dag en pas op dinsdag kunt u weer wat regen verwachten. AMB ah, we hebben verkeersinformatie. De grootste drukte is al voorbij op de weg. Er zijn op drie files. Op de A1 namens de amsterdam tussen Meer en Muiderslot 4 kilometer. Op de A9 Amstelveen naar Alkmaar tussen Akersloot en Knop het Meer 3. En op de A12 Arnhem naar Utrecht naar een auto met pech tussen Veenendaal-West en Maarn 6 kilometer. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Henry Schut. Goedemiddag, aflevering 197-197. Dat is er eentje met een goed gevuld sportforum met grote voetbalinvloeden vandaag. Want naast vaste gast Tom Boot zijn hier de trainer van AZ, Gert-Jan Verbeek... en de technisch directeur van FC Utrecht, Voekenbooi. We praten natuurlijk over Erwin Koeman, die opstapte als coach van Utrecht. Over de fouten van scheidsrechters, hoe voorkom je ze... of moet je misschien gewoon accepteren dat het mensenwerk blijft. En ook over de andere grote sportgebeurtenissen van deze week. Zoals bijvoorbeeld de wereldtitel van de honkballers. En ook aandacht voor de sport van dit moment. De Europese kampioenschappen, baanwielrennen in Apeldoorn, die zijn bezig. Nadat eerder dit jaar daar ook al de WK-baanwielrennen waren. Sebastian Timmerman, die WK, die leek wat beter te gaan voor de Nederlandse equipe dan de EK, hè? gek genoeg. Ja, dat, maar ik moet er wel bij zeggen dat het WK ook heel traag op gang kwam. Want na drie dagen zeiden we toen ook van wat is dit een desastreus toernooi. En toen kwam het op zaterdag en zondag allemaal nog wel redelijk goed. Ja. Dit uh, Europees kampioenschap uh, is zo'n beetje anderhalve dag onderweg. En tot nu toe is er uh, nog geen enkele reden om een feestje te vieren in het Nederlandse kamp. We zijn wel met een goed gevoel begonnen aan het omnium bij de vrouwen waar Kirsten Wild namelijk het eerste onderdeel heeft gewonnen. Dat is uh, de vliegende ronde, zoals ze dat noemen. Dus een rondje uh, over 250 meter met vliegende start. En over die 250 meter wordt dan de tijd geklokt. En Wild wint dus dat eerste onderdeel. Zij is normaal gesproken ook topfavoriete voor de Europese titel... op dit nieuwe Olympische onderdeel. En ze werd in maart bij het wereldkampioenschap derde... achter de Canadese Witten en de Amerikaanse Hammer. Dus toen liet ze al zien dat ze de beste Europese is op dat onderdeel. Maar verder valt het allemaal tegen Jenning Huizenga. Hier rijdt het Omnium bij de mannen omdat Tim Veld zich gisteravond ziek terugtrok. wel ziek. Hij is twee keer behoorlijk ziek geweest in de afgelopen weken. En merkte bij de ploegen nog te volging dat hij gewoon niet goed hersteld daarvan was. En hij wilde geen risico nemen met het oog op de wereldbekerwedstrijd in Astana over twee weken. Hij is dus niet bij, Tim Veld. Jenning Huysen gaat twaalf op het eerste onderdeel dat gewonnen wordt door de Brit Edward Clancy. Dan mag je verder eigenlijk wat betreft Huysen ga niet echt een waardeoordeel overgeven. Want het is iemand die zich niet had voorbereid. Op dat Omnium een waardeoordeel kun je wel geven wat betreft de sprinters. Dat Teun Mulder eruit gaat in de kwartfinale. Verliest met 2-0 van de Fransman Kevin Siro. Nou ja, oké, okay, dat gaat nog. Morgen is Mulde zijn favoriete onderdeel, de Keirin. En daar is hij een van de favorieten eh, ook voor de Europese titel. Maar wat betreft Willy Canes, eh, toch slecht nieuws. Want zij verliest in de eerste ronde al van het sprinttoernooi Van een eh, ja, vrij onbekende Spaanse, Tania Calvo. 19 jaar is ze. Spaanse is inmiddels eh, verderop in het toernooi ook al ruim uitgeschakeld. Dat zegt wel genoeg over het rijden van Willy Canes. Tweeënhalf jaar geleden nog zilver op het WK in Polen en nu op een Europees kampioenschap al in de eerste ronde eruit. Er is een hoop werk aan de winkel wat dat betreft. Ook Yvonne Heigenaar en Roy van den Berg liggen al uit het sprinttoernooi. Alle Nederlanders aangezien Mulder dus ook eens uitgeschakeld uit het sprinttoernooi. Sowieso vandaag geen medaille, want dat sprinttoernooi wordt afgemaakt. En het eh, Omnium dat wordt morgen afgemaakt. Maar goed, om het dan een beetje positief af te sluiten. Een <hij> goede starters dus voor Wild, op dat Omnium met winst op uh, die 200 meter, 250 meter tijd moet. Gelukkig, maar we komen straks bij je terug, Sebastian. dan hebben we het ook over hoe het nu verder moet met het baanbeleid richting de Olympische Spelen van Londen. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En ik zei het al, vandaag zal het veel over voetbal gaan. En uh, waarschijnlijk ook zeer interessant over voetbal gaan. Want we hebben aan tafel de trainer van de nummer 1 in de Eredivisie. Gert-Jan van Beek, goedemiddag. Hallo. Technisch directeur van de club waar deze week een coach opstapte. Voeken Boy. Goedemiddag. Van Ester Utrecht, goedemiddag. En Tom Boot. En we beginnen dan zoals altijd met het moment van de week. Gert-Jan, wat was dat voor jou? Nou, dat vind ik toch... Uh, hou ik het maar bij voetbal. Uh, Lionel Messi. En, en dan niet eens uh, uitgeput in het doelpunt. Maar de actie die hij maakt, waarbij de bal op de paal komt. Uh, Zo'n mooi uh, gevoel aan de bal. Uh, Zo'n stylist. Uh, het overzicht bewaren. Hij ziet mensen vrijstaan, maar hij denkt het ook zelf geniaal te kunnen doen. Uiteindelijk belandt die bal op de paal... Nou ja, gewoon de hele actie op zich. Dat verraadt toch wel een van de beste voetballers van dit moment. En misschien wel uh, als hij zo doorgaat uh, die we ooit gehad hebben. Ja, was, was juist dat moment dan voor jou een bevestiging van zijn kwaliteiten? Want hij laat het heel erg vaak zien natuurlijk. Nee, maar juist dat hij het heel erg vaak laat zien. En het, ik denk dat alles bij elkaar valt in, in dat ene moment. Dat is zo mooi. Ja. Voeken, jouw moment van deze week. Ja, als het nog meegaat in de week, dat is het hongerbal. Ja, toch wel, uh... nou, dat was uh, zes dagen geleden, dus dat kan. Dat kan, uh... Ja, er zijn veel momenten geweest. Ik, ik, ik had ook gedacht van uh, onze Nederlandse clubs, Europees. Ze hebben toch een goede week gehad. Maar ik vond, uh, als je alles ziet... dat toch het honkbal daar uh, toch heel erg uh, bovenuitsteekt en uh, opzienbaarde. Uh, dat zij uh, het lukte om, uh, ja, om die WK-titel te halen. vond ik een bijzonder moment. Ja, we komen daar straks nog op terug. Nu al misschien een klein voorschotje. Hoe zou jij dit plaatsen uh, in... Nou, laat ik het dan nog klein houden. Hoe zou je het plaatsen in het jaar 2011... Deze gebeurtenis? Deze gebeurtenis, ik denk dat dit de sportploeg van het jaar is. Dat kan ja. eigenlijk niet anders. omdat ja, we, zijn, we hebben ook een voetbalkultuur. En wij proberen op dat vlak uh, in toernooien heel ver te komen. En dat lukt uh, soms. Uh, soms ook uh, niet. Maar uh, uh, zij zijn eigenlijk heel klein in dat, uh, in, dat, in dat grote geweld. En als ze dit uh, voor elkaar krijgen, uh, chapeau. Grote prestatie. Grote prestatie. Ton, jouw moment van deze Ik week. Ik herinner me eigenlijk dat de tafeltennis dames ook erop rekenen dat de sportbroek van het jaar <laughs> ja. dus dus ja, wordt. Zijn dus die zijn jouw nee, een Europees kampioen. Die zijn Europees kampioen. Dan heb je wereldkampioen versus Europees kampioen. Mijn uh, moment van de week is, uh, gaat over boksen. Op dit moment in de Europese kampioenschappen dames, vrouwen. En er zijn twee Nederlandse vrouwen die er uitspringen... in zeer positieve zin... Nushka Fontijn, in de 75-kilo 75 klasse. En Marichelle de Jong, tot 69. En ja. moeten vandaag allebei de finale boksen. We hopen dat dat heel erg goed gaat. Maar er is nog een saillant detail. Uh, tot 75 kilo is alleen maar op de Olympische Spelen en Maricelle De Jong die tot 69 is wil daar ook gaan proberen. Dus die twee toppers uit Nederland moeten om één plaats vechten voor de Olympische ja, Spelen. Die zullen nu in verschillende finales te zien zijn in ja. verschillende gewichtsklassen en moeten richting de Spelen dezelfde klasse in. Ja, ja. dat klopt. Ja, en, maar ja. kan je daar al iets over zeggen nou... Die een, De een zal moeten bijeten in elk geval. Ja, nou, sowieso. En ze denkt, ik hoorde een interview met haar dat ze uh, tot 69 nu, 72 kilo probeert te worden. Dus dan is het altijd nog drie kilo minder dan het maximum, zal ik maar zeggen. En ik hoorde de bond ook, en dat vond ik vreemd... dat die zeiden, ja, Nuschka Fontijn heeft de meeste kans om daar naartoe te gaan. Omdat ze al in die klasse heeft uh, uh, gebokst. Hè? En er is alleen maar de wereldkampioenschappen nog als meetmoment. Ja. Hè? Nou, laat dat een meetmoment zijn. Dat wordt spannend. En voor de duidelijkheid, het is een demonstratiesport hè, op de Olympische Spelen. Het vrouwenboksen. Oh, dat wist ik niet. Ja, demonstratiesport in Londen. Het eerste onderwerp dat we bij de kop pakken uh, is het Europees voetbal van deze week. En dan beginnen we met de Champions League. Door een 2-0-uitzegen op Dynamo Zagreb heeft Ajax de tweede plaats in de pool overgenomen. Achter Real Madrid en trainer Frank de Boer was na afloop dan ook een tevreden mens. Ja, zeker. Uh, ook met vlagen met uh, goed spel. We het meeste gedomineerd. Uh, ze hebben gewoon uh, vrij aardig, goede kans kregen ze. Daarna kregen we wel meer, veel meer grip op... Uh op het spel en ik zag op een gegeven moment ook volgens mij halverwege dat we 66 balbezit hadden ook. dus ja dat gaf me aan dat we ja we speelden goed precies het spel en we hebben onze kansen gecreëerd de eerste helft al alleen we verzuimen om het af te maken. Ajax zal vooral blij geweest zijn dat het eindelijk weer is wonnen want ik geloof dat het zeven wedstrijden op een rij niet gelukt was. Uh, Gertjan, wat vond jij van deze wedstrijd? Nou, dat, ik ben het daar wel mee eens met wat Frank de Boer zegt. Uh, alleen, je moet het wel in perspectief zien. Want als je dus even later de beelden van Real Madrid ziet... ja, dat is zo'n groot niveauverschil. Dus je moet het wel een beetje in perspectief zien. Ik vind die Saka wel een hele matige ploeg. Hè. Die hadden al heel veel moeite om Malmö uit de Champions League te, ha te halen. Maar die staan bij ons in de pool uh, onderaan. Ja, die verliezen uh, alles. Ja, die hebben ja. wij thuis met 4-1 uh, verslagen. Ja, dus je moet het wat in, in perspectief zien. Maar het is voor, voor Ajax gewoon een goed resultaat. En voor Nederlands voetbal is het goed dat ze gewonnen hebben. Ja, en als je het dan in dat perspectief ziet... Is, worden de verschillen in die poolfase van de Champions League dan niet steeds groter. Want eigenlijk maar is Niet in, niet deze... in alle pools, hè? want er zijn bepaalde pools bij die, die ongelooflijk spannend zijn. Ja, He, ja. Maar ja, hier in deze pool steekt Real Madrid natuurlijk met uh, kopperschouders bovenuit. Ja, en dan daarachter? Nou ja, Ajax hoopt daar toch nog een rol van betekenis te kunnen spelen. Maar uh, ja, dat... Uh... Dat wordt, dat wordt toch lastig. Ik vind wel dat ze de derde de de plaats moeten kunnen veiligstellen. Dat is overwinnen in Europa-Links, zie ik echt wel gebeuren. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Ja, volgende, de wedstrijd wordt heel belangrijk. De thuiswedstrijd. En, ja, en dan gaan ze uit. Ja, dan zullen ze denk ik minimaal een punt moeten halen. Dan, dan, en dan krijgen ze thuis Madrid. Ja, die zijn al klaar, dus die gaan ook... Die hebben ook, ook in hun tweede keuze natuurlijk ja. heel veel kwaliteit. Maakt dat een verschil, wie tegen het tweede speelt van Real? Nou, tegen de nee, er is niet zo'n groot verschil eerlijk gezegd. Maar goed, de, de, de drang en de druk is niet zo hoog meer. Dus ik zie, ik zie wel kansen voor hun om door te kunnen gaan. Ja, want de andere wedstrijd in de groep was nu Real Madrid tegen Olympique Lyon. Was dat een beetje hetzelfde beeld eigenlijk als Real Madrid tegen Ajax? Ja, ja, ja, ik zag er wel, uh, alhoewel Lyon uh, wel, wel, wel, uh, wel wat meer inhoud had. Hoor. Want ik in die wedstrijd, uh, zoals Ajax het tegen Madrid uh, liet zien. Dus uh, de, daar ziet wel wat verschil in. Maar uh, ik denk dat, dat Ajax thuis, Lyon, uh, absoluut uh, ja, dat dat zou moeten kunnen. Het ja, moet, moet goed zitten, moet goed staan. Uh, dan zijn de mogelijkheden. Ja. Nou, Ajax is het verleden jaar verketterd om, uh, om, om de spelopvattingen. dat vond ik van de Olympi uh, ook dit keer. Ik vond de spelopvatting heel, uh, heel, uh, heel negatief. Alleen maar op, uh, op tegenhouden. En eigenlijk er al bij het neerleggen. van uh, ne ne de Nederlander maar zo klein mogelijk zien te houden. En hopen op een gelijkspelletje. Ja. Dat, ja, dat gebeurt ja, dus Ja, Zeker, dat, dat was in 1 Madrid al het geval. Ja. Ja. Ja. Het spel van Ajax dan nog even onder de loep nemen van, van deze week. Uh, wat wijzigingen? Theo Jansen uh, uh, uh, heeft een andere rol. Is dit de rol die hij zou moeten hebben? Nou, <laughs> of wil je dat dan liever niet zeggen als nou, concurrent? Ja, ik, ik denk dat het niet aan mij is om me daarmee te bemoeien. Kijk, nou, waarom niet? Nou, ja, bij Ajax hebben ze een bepaald selectiebeleid... en ze hebben met een bepaalde bedoeling Theo Janssen gehaald. En ik heb begrepen dat ze hem ook echt gehaald hebben... als controlerende middenvelder. Nou ja, Dan komt hij nu door wat wijzigingen in het team... omdat Cytoson gebaseerd is, komt hij wat meer naar voren te staan... Om nu al meteen dan te zeggen dat dat uh, het, het gouden ei is. Dat weet de 1 maakt nog geen zomer in dit geval. Nee, gegeven. daarom. Tuurlijk heeft Theo heel hele leven linker middenvelder gespeeld... met, met, met, met wat meer aanvallen intenties als verdedigende intenties. Maar afijn, ik heb Frank de Boer horen zeggen dat ze hem echt gehaald hebben... als de controlerende middenvelder van Ajax. Ja, en snap jij dat? Dat ze dat gedaan hebben? De vraag is of je een speler die al zo lang uh, een, een, een bepaalde positie... het elftal uh, bespeelt, of je die op die leeftijd nog uh, anders leert voetballen. Dat, ja. dat, dat, dat, dat vraag ik me wel af. Ja, nam, nam, ja, en het maar, verschil. Maar, maar kennelijk is dat, hebben zij die vraag al lang beantwoord. En van tevoren beantwoord. En ook samen met uh, uh, Jansen besproken, denk ik eigenlijk. He, dus uh, zij zijn er erg positief over, denk ik. Ja, en, en, en, en, en dus daar zeg ik ook van... Ik vraag me af als straks iedereen weer fit is... Of het, of het dan ook zo blijft. Ja, maar ik proef in je woorden dat jij dat heel anders zou aanpakken. Dat als je Theo Jansen zou halen, dat je Theo Jansen zou halen als de Theo Jansen die we al jaren kennen. En, en... Ja, kijk, ik, ik, ik weet niet wat, wat hun bedoeling is met Eriksen en met, met Sim de Jong. Dat, dat, dat, dat, ik ben trainer, niet de trainer van Ajax, maar als ik de trainer van Ajax zou zijn... en ik had Eriksen en ik had Siem de Jong... dan heb ik daar een plan mee, een idee mee hoe die jongens te ontwikkelen... en hoe ze kunnen passen in het elftal. En dan zou ik daar niet Jeo Jansen bij halen. Dan zou ik daar een ander type speler bij halen. Ja, ben je dat eens, Voeken? Ja, kijk, hij heeft bij Twente ook beide posities uh, gespeeld. Zowel uh, controlerend op het middenveld links als, uh, als op de teampositie. En, uh, ja, dat vult hij beide iets anders in. Maar bij Ajax gaat het niet alleen om de nationale competitie. Maar het gaat ook om internationaal niveau. Ja, en Twente ja, voetbalt anders. En, ja, en Twente voetbalt anders. Dus, uh, dus, en, en die bedoelingen, dat is ook wat Gert-Jan uh, zegt. Ja, daar moet je een plan voor hebben. Dus... Uh, denk ik ook dat hij uiteindelijk, als je kijkt naar de kwaliteiten... gewoon weer teruggaat naar de positie op het middenveld... Uh, waar hij voor is gehaald en is controlerend links. Ja, of hij daar nou zelf blij mee is of niet. Oké, okay, maar goed, uh, ik neem aan dat je ook dit soort zaken... als je een speler haalt, dat je dat op voorhand ook met elkaar bespreekt. Dat dat geen verrassing meer kan zijn. Ja, maar ja, dan kunnen er altijd gaandeweg dingen gebeuren... waardoor er iets in verandert en ja... Ja, maar dat is nou eenmaal het voetballen. Dat is een continu proces wat uh, verandert. En dat ineens spelers zich aandienen en die zich ook uh, goed manifesteren. Ja, Oké, okay, uh, we zien ook dat Van der Wiel het heel, heel moeilijk heeft. Ja. En, uh, ook, uh, ook Jansen zal zijn uh, aanpassingen nodig hebben gehad bij Ajax. Ik bedoel, uh, Het is toch uh, weer iets anders dan Twente hoor. Ja, uh, je noemt al Van der Wiel. Is dat zoals het uh, dan nu in de media naar voren komt? We, we zijn... Altijd geneigd om heel erg in extreme te spreken. De ene keer is een speler in absolute topvorm. Gregory van der Wil is nu volgens de algemene opinie uh, zeer uitvorm. Is in vorm crisis. Klopt dat? Je kijkt mij aan. dus <laughs> ja, ja. Mijn hand op wat. Dat zien de mensen ja, thuis ik, niet. Maar ja. Nee, ik, ik, geloof, uh, ik geloof niet in vorm en in uitvorm. Uh, ik geloof wel in uh, zelfvertrouwen. Uh, je, je hebt vertrouwen of je hebt geen vertrouwen. En ik denk dat Gerry van de Wiel op dit moment uh, wat minder vertrouwen heeft in zijn, in zijn doen en laten heeft weinig uh, uh, misschien wel weinig vastigheid. Misschien heeft dat ook wel wat met zijn uh, medespelers te maken. Maar ik vind het eerst als hij dat hij zichzelf moet kijken. En uh, hij maakt inderdaad een mindere periode door. Nou, het is gewoon interessant om te zien hoe hij je nu weer. Uh, weer uh, weer uitklimt uh, en uh, dat, uh, he, want hij vindt zichzelf wel wel toe aan, aan de volgende stap. Nou, ja, dat hij maar dat ook. vindt hij al sinds het WK van vorig jaar. In ja, die, die mindere periode, wanneer is die eigenlijk begonnen? Ja, maar kijk, op, al een jaar dat, geleden? Maar kijk op het moment dat jij dus bezig bent uh, met een volgende stap, dan ben je dus niet bezig met nu presteren bij Ajax en je komt alleen maar aan die volgende stap toe als jij nu presteert bij Ajax. En dus uh, op het moment dat je te veel afgeleid bent en, in het, en het denken in, het, in de toekomst is, is een afleider, ja, dan haal je nooit je gewenste niveau. Dus hij moet weer terug naar, naar de basis, hij moet nu presteren bij Ajax en dan komt die ja, je zegt eigenlijk dat hij moet accepteren dat hij nog bij Ajax speelt. Dat lijkt mij wel. En ja, niet maar anders, uh, als jij minder goed gaat spelen, dan zal de interesse afnemen. Ja. Ik mag, Ma van mag ik wat vragen aan de kenners? Is hij werkelijk zo goed als men zegt? He, want dat zou ook wel kunnen. Als je een te hoog verwachtingspatroon hebt, gaat het ook mis, natuurlijk. Nou, ik, ik vind hem uh, zeker een hele talentvolle uh, rechtervleugel met al heel veel ervaring. Uh, ik vind hem wel aanvallend. Net als bij ons uh, Simon Poelsen vind ik hem aanvallend, opbouwend aanvallend eigenlijk beter als verdedigend. He, maar op het moment dat je het systeem daarop aanpast, dan kan hij dus een hele goede. Uh, uh, invulling geven aan, aan de rechterkant. Ja, maar ik vind wel dat hij, dat klopt, ik vind hem in zijn aanvallende impulsen uh, prima, naar voren, heel veel drijf, heel veel snelheid, uh, verdedigend, nogal kwetsbaar. Uh, ik vind hem in zijn eindpaas uh, niet altijd uh, heel erg uh, zuiver. Dat, uh, het zag je ook Nederlands zelf al, uh, waarbij ook Pieters uh, links heel vaak opkwam. En uh, ja, die heeft dan toch iets meer gevoel uh, in, het, in, in de laatste pas. Daar, kwam, daar komt gewoon wat meer rendement uit. Maar ja, deze jongen is nu uh, aan het twijfelen. En, uh, en, en, maar hij moet gewoon uh, zijn initiatieven blijven houden en nemen en zich niet verschuilen. Maar jij dan zegt, je vindt dan kom verdediging... je daaruit, want het, het heeft niks met vorm, het heeft met vertrouwen te maken. Maar jij zegt en, dat je hem verdedigend nogal kwetsbaar vindt. Hoeveel kan je dan rijken als verdediger op internationaal niveau? Ja, dat zou moeten blijken. Daarin moet hij zich bewijzen. Ze spelen de Champions League en uh, hij krijgt daarin de kans. En daar moet hij toch niet heel veel steekjes laten vallen. Want uh, alle focus is ook op hem gericht. En uh, alle clubs kijken mee hoor. Dus, Hij bedoelt precies dat hij moet presteren nu. En zijn taken uh, die bij, bij zijn positie horen goed uitvoeren. En dan de rest, dat is uh, toekomst. En daar moet je niet eens mee bezig zijn gert een grote glimlach op je gezicht. Nou, kijk, internationaal wordt er niet echt veel meer met een uh, echte links- en rechtsbuiten gespeeld. Hè? Dus dan moet je je rol uh, ook anders invullen. En zeker als de trainer een idee van voetballen heeft... waar hij jouw kwaliteiten optimaal weet te gebruiken... dan is dat geen belemmering om ook internationaal... Uh, hè? want als je uh, dus kijkt naar de, de respect van Barcelona... Uh, die kan ook niet zo goed verdedigen hoor, maar die kan wel heel goed aanvallen. Ja, en dat is het nieuwe voetballen dan? Nou ja, je speelt heel vaak internationaal met drie man achterop eigenlijk. Hè, waarbij je toch uh, een verdediger uh, doorschuift naar het middenveld. Hè. Het vier op lijn, dat, dat zie je steeds minder. Ja. Zeker uh, in, in de opbouw. Maar dat klopt, dus hij heeft ook balbezit. Maar je, als je uh, ook zeker internationaal sterkere tegenstanders hebt... dan word je ook gedwongen te verdedigen. Want daar staan ook goede aanvallers tegenover je. Ja. Maar ik, mijn vraag was dus net... Uh, is hij werkelijk zo goed als iedereen denkt? En nu hoor ik dat hij verdedigend kwetsbaar is, zal ik nou maar zeggen. Zijn eindpaars in de aanval is niet goed. En ik persoonlijk vind ze één tegen één niet geweldig. Nou, ja, ik wil hem niet de grond inboren. <laughs> maar, maar, uh, en ik hoop dat hij er helemaal uitkomt. Nou, we hebben maar... het over de respect van de 1 1 En dat vind ik ook terecht. Ik vind niet dat we op dit moment een beter hebben. Uh, ik zeg alleen, uh, ik vind, uh, als, je, als je hem analyseert... vind ik hem inderdaad uh, opbouwend, aanvallend... vind ik hem sterker als verdedigend. Dat wil niet zeggen dat hij niet kan verdedigen. Dat vind ik ook onzin. He, maar uh, um, daar zou hij zich nog wel uh, zich, uh, zich kunnen, uh, verder in kunnen ontwikkelen. En ik denk altijd dat dat wel een minder, uh, minder ontwikkelingspunt zal blijven. Uh, maar neem niet weg dat ik ook internationaal denk dat hij zijn man hier staat. En dat hij, uh, als hij de, de kop er goed bij houdt... dat hij absoluut uh, uh, een stap nog kan maken. We laten de Champions League los. We gaan naar de Europa League. Uh, PSV, Twente en AZ kwamen in actie. Uh, AZ kwam in de slotfase terug van een 2-0 achterstand tegen Austria-Wien. Daarover horen we aanvoerder Moizander... Ja, wij waren slap, uh, ongeconcentreerd en uh, ja, dan krijgen we twee doelpunten tegen en uh, dan wordt het heel moeilijk. En uh, ja, geluk, gelukkig hebben we teruggevochten en uh, na 2-2, maar uh, wij weten dat elke ploeg in Europa League uh, sterk is. Dat hebben we vorig seizoen gezien en uh, zeker geen uh, onderschatting. Zij waren gewoon uh, scherper en uh, veller in de duels. Hij noemt het slap en ongeconcentreerd. Gertjan. jan weet je het daarmee eens? Nou, als hij het over zichzelf heeft, dan, dan ben ik het daar wel mee eens. Ik vond Niklas een van zijn mindere wedstrijden Ik vond dat wij nog wel heel aardig aan de wedstrijd begonnen. Maar ik vond dat wij tactisch de verkeerde keuzes maakten. En dan op een gegeven moment ontstaat er ook zoiets van, van uh, weinig uh, dynamisch voetbal. Heel statisch, dat is niet ons spel. En uh, dan komen de verkeerde mensen aan de bal. Dan ontstaat er toch wat onzekerheid. Hè? Met name als er dan ook een aantal paasen wat fout zijn. Je te veel mensen voor de bal brengt ja dan, dan, dan daag je de tegenstander uit om te counteren. En als dat dan ook een aantal keren dreigend en gevaarlijk is, en je krijgt dan ook nog een hele vervelende goal tegen, ja, dan met elkaar, doelpunt, ja. Ja, met elkaar ga je dan ook twijfelen. En twijfel uh, zorgt uh, voor onrust, voor, voor onzekerheid. En dat betekent uh, dat je toch net, de, de, uh, ook in verdediging op zich, de verkeerde keuze maakt, of net er tussenin staat. Of het uh, ruim staat te dekken. Nou ja, en dan, en dan speel je zo'n eerste helft, uh, en dan gaat iedereen het altijd over de instellingen. Maar het begon, vond ik. In eerste instantie, uh, we, de, uh, we wisten precies wat Austria gingen doen. Dat, dat was ook helemaal geen verrassing. Maar ik vond dat wij met name veel te weinig... Uh, uh, Niklas uh, uh, het initiatief nam om het middenveld in te gaan. We gingen alleen maar Simon diep staan. Die ging diep staan in plaats van dat hij er kwam. Uh, soms was Dirk ook helemaal diep. Nou ja, dan heb je drie mensen achterop die, uh, die tegen die twee spitsen heel veel moeite hadden... om de bal in het middenveld te krijgen. Nou, dan werd hij die diep gespeeld, onderschept en dan klappen ze eroverheen. Hè, want dan liggen die hoeken helemaal open. En nou, Dat deed Austria prima en daar, daar, daar hadden wij een slecht antwoord op. En was dat in de tweede helft beter? Want die speelt dan tot ik geloof de tachtigste minuut nog steeds een verloren wedstrijd. Ja, maar met name het eerste kwartier na rust denk ik dat wij uh, het, het, het goed hebben gedaan. We uh, uh, hebben we ook een aantal kansen gehad. Die bal van Pont is net over, waarbij Rasmus de bal mist. En uh, ja, daar moet je op dat moment eigenlijk de aanzienstreffer maken. Die bleef weg. En uh, toen zag ik het ook uh, aan de andere kant weer gevaarlijk worden. Toen kwam uh, Oudstrijden weer een paar keer dreigend uit. Toen heb ik besloten, nou dan maar uh, heel duidelijk één op één achterin. Extra spits erbij. En wat ik had gezien tegen Malmö, dat ze ook uh, toen het laatste keer helemaal overlopen werden met Malmö. Ik zag ook dat de limies, uh, dat het ruimtes steeds groter werden. Nou ja, en dat pakte goed uit. Hè, want toen Joost erin kwam en we 1 op 1 gingen spelen. Toen kregen we weer de heft in, in eigen hand. Creëerden we kansen. Ja, en dat had ook zo. Maar hadden we nog kunnen winnen. Ja, En dat het dan, en dat vraag ik dan maar even aan je buurman, Voeken... want jij zal uh, dat gezien hebben en hebben gezien dat AZ uh, als koploper van de eredivisie... dan een wedstrijd waarin je 2-0 achter staat, 10 minuten voor tijd, toch nog gelijk speelt. Um, is dat um, geen toeval meer, maar juist de stap die AZ dan gezet heeft dit seizoen? Ja, dat denk ik uh, wel... Uh omdat, uh, kijk, je komt, hier loop je wel eens tegenaan. Tegen uh, dit soort wedstrijden. Een uh, tegenstander werkt ook niet mee natuurlijk. En, uh, je zoekt het altijd bij jezelf. Uh, en er zijn er een aantal oorzaken. Gertjan gaf het al aan. Daar loop je wel eens tegenaan. Uh, en het is ook niet erg dat je er een keer tegenaan loopt. Uh, alleen is de kunst om de schade te beperken. En uh, als je ziet dat uh, na een 2-0 achterstand dan toch uiteindelijk die 2-2 komt... Uh, Qua kwaliteit ook wel terecht, denk ik, deze uitslag. Nou, dan, uh, dan kun je daar je winst later wel weer uithalen. En, uh, en, en ik vind AZ stabiel. Uh, die hebben weinig uh, ja, hoge pieken, diepe dalen. Dat is echt uh, vrij vlak, constant. En, uh, ja, dan loop je op dit niveau loop je ook wel eens uh, uh, wat moeilijker te voetballen... En, uh, maar door het resultaat uh, neem je dat toch weer mee naar de volgende wedstrijd. Ja. Uh, en dat, uh, zij gaan absoluut nog wel uh, ver komen. Hoe kijk je daar dan nu twee dagen later op terug, Jan? Heb je, twee, je hebt de koppositie uit handen gegeven, zo kan je het benaderen. Je kan ook zeggen, je hebt een nederlaag verijdeld en gezorgd dat je tegenstander je niet inhaalt in de pool. Ja, maar ik ben niet bezig met, uh, met, uh, met inhalen op wat ook. Ik ben, je bent bezig met voetbal en... Uh, dit nemen we mee voor die wedstrijd 14 dagen terug, over 14 dagen. Want dan denk ik dat Austria precies dezelfde tactiek gaat toepassen. Die gaan mooi, ondanks dat ze achter, achter ons uh, staan, op de derde plaats. Maar gaan die absoluut niet uh, het spel gaan maken in, in Oostenrijk? Die zullen weer achteruit gaan hangen en op de counter gaan spelen. Nou, dan is het te hopen dat we wel het juiste antwoord weten te vinden op hun defensieve speelwijze. En dat we de counters dan in, in een vroeg stadium al elimineren. En dat wij op voorsprong komen. Ja, maar je zegt, ik ben niet bezig. Uh, met of zij ons inhalen of niet. Maar hoe, hoe, hoe kijk je dan wel tegen zo'n wedstrijd aan? Want je speelt toch in een pool waarin je uiteindelijk bij de beste twee moet om door te gaan. Of zie jij een groter geheel? Nou, wij hebben een ambitie. En, dat, dat wij de, en die ambitie dat is anders als de doelstelling die, wij, die, wij, die we hebben neergelegd. Wij willen graag overwinteren. En, uh, en daarvoor moet je tweede worden in de pool. Maar dan ben, je, dan ben je bezig met het eindresultaat. En we moeten er eerst nog drie wedstrijden spelen. En die drie wedstrijden zijn negen punten te halen. Nou, en ik denk als je de zes haalt, dat je een heel ver uh, komt. Ja. Ton? Nou, kijk, ik vroeg me ook af. Omdat PSV en uh, Twente, ja, die hebben het al bijna gehaald natuurlijk. Doen het heel erg goed. En even tussen de haakjes, 2-0 achter. Maar dat hadden jullie tegen Ajax, stonden jullie 2-0 voor natuurlijk. <laughs> en dat was net andersom. Hele andere 2-2, ja. Ja, maar uh, je krijgt het nu dus heel moeilijk. Omdat je toch op de derde plaats staat. En eigenlijk tweede, was, tweede. Wat? Tweede. Tweede. Ja, tweede, maar één punt staat Oostria Wien achter. En je moet daar nog naartoe, hebben we het net over gehad. Wat is jouw verwachting in die pool? He, niet jouw wens en je ambitie, maar je verwachting. Ik denk dat wij uh, samen met Oostenrijk gaan uitmaken wie de tweede wordt. Dat is mijn verwachting. Maar wie wordt de tweede? Ja, dat, ik kan niet in de toekomst krijgen. Nee, dat begrijp ik, maar dat is je verwachting? Dat vind eh, als, ik wel wij, als wij voldoende hebben geleerd van deze wedstrijd... dan moeten wij in staat zijn om uit bij Oostenrijk een ja. positieve resultaat te halen. Dan zeg ik het wel, dan wordt het AZ. <laughs> Ja, de, al met al heb je een grote voetbalweek achter de rug. Uh, die begon met, uh, met de topper tegen Ajax. Je speelt twee keer 2-2. Hoe, hoe, hoe kijk je terug op die week? Je hebt twee keer een puntje gehaald. Ook twee keer niet verloren. Ja, een keer winnen hè? en twee ja, keer verliezen. Ja, ja. Ja. Ja. Al zijn het twee verschillende competities. Maar... Ja, nee, nou ja, goed. Uh, ik zei al, je, je hebt uh, toch wel even nodig gehad om de teleurstelling van de 2-2 tegen Ajax uh, te verwerken. Uh, daar heb je niet zo heel veel tijd voor. Donderdag wacht er alweer een wedstrijd. En uh, ook hierin, uh, zeg ik ja, in mentaal opzicht uh, noemde Niklas uh, slap en ongeconcentreerd. Nou, ik zie het een klein beetje anders, maar. Uh, ook mentaal speelt, uh, speelt er wel een rol mee. Uh, aan de andere kant hebben we veerkracht getoond in de tweede helft. En dat, uh, dat geeft ook uh, voldoening. En uh, uiteindelijk mag je inderdaad uh, blij zijn uiteindelijk met, met alsnog de 2-2. Je gaat ook nog de laatste fase van de strijd in met man En uh, dat, dat, dat, dat neem je weer mee naar de volgende wedstrijd. Hè? Maar dat betekent dat en Poldes er niet bij is en, uh, en Niklas... Hey, maar uh, nu uh, is de eerste wedstrijd Roda. En uh, ja, daar hebben we twee dagen de tijd voor gehad. En uh, dat had ook uh, wel zorgen, Want we hadden er wel wat leed, Maar zoals nu lijkt uh, gaan Roy en, en Polderstop meedoen. Ja, uh, en, en Berends. Ja, en dan hopen we toch uh, uh, weer uh, de drie punten te pakken. Ja, hey. We praten straks verder. En dan ook over jouw uh, ergernissen rondom de scheidsrechters. En natuurlijk ook over FC Utrecht. Het ontslag dat Erwin Koeman nam. Graag tot zo na het nieuws. En